9 uur. Dit is Lieselot Thomasen met het nos Twee Tweederde van de Nederlanders herkent de signalen van een beroerte niet. De Hartstichting begint daarom een campagne om de signalen beter te leren herkennen. Belangrijkste symptomen zijn een scheeftrekkende mond, moeilijk praten en verlamming van de arm. Omdat mensen niet weten wat er is, gaan ze te laat naar het ziekenhuis. Terwijl het volgens de Hartstichting juist cruciaal is om snel in te grijpen. Jaarlijks krijgen 40.000 mensen in Nederland een beroerte. Van hen overlijden 9.000 mensen. Een beroerte is ook een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit. Premier Rutte maakt zich zorgen over de veiligheid van Ebru Oemar... als ze terug is in Nederland. Oemar zegt in NRC dat ze erover heeft gesproken met de premier. Zelf is ze ook bezorgd, zeker na de inbraak in haar huis in Amsterdam. Er wordt onderzocht of ze bij terugkomst in Nederland beveiliging nodig heeft. Ebru Oemar werd twee weken geleden in Turkije opgepakt... na kritiek op president Erdogan. Ze zit niet vast, maar mag het land niet verlaten. Op sociale media is Oemar bedreigd. Philips brengt een lichtdivisie naar de Amsterdamse beurs. Philips wil zich volledig richten op gezondheidstechnologie... en daarom wordt de lichtdivisie, waarmee Philips meer dan 100 jaar geleden begon, afgesplitst. Er is gezocht naar een koper, maar die is niet gevonden. Daarom gaat het bedrijf naar de beurs. Wanneer is niet bekend. Dat hangt af van de omstandigheden op de financiële markten. Het bedrijf gaat verder als Philips Lightning... en heeft een jaaromzet van 7,5 miljard euro. 33 leeuwen die onder erbarmelijke omstandigheden leefden... in Zuid-Amerikaanse circussen, zijn aangekomen in een wildpark in Zuid-Afrika... De dieren zijn door een dierenwelzijnsorganisatie de afgelopen jaren gered uit circussen in Peru en Colombia. De leeuwen zijn naar een reservaat gebracht in een gebied dat zoveel mogelijk lijkt op de wilde natuur. Helemaal vrij leven kunnen ze niet meer. Bij sommige van de roofdieren zijn de nagels weggehaald of de tanden ingeslagen met een stalen buis. Het weer zonnig bij 12 tot 15 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en dan wordt het nog wat warmer. Dit was het en hoe... ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad, vertraging op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam, tussen Diemenoord en Muiden. Op de A2 Utrecht en Bos, tussen Geldermalsen en Salbommel over 6 kilometer, dat is vanwege een kapotte auto. De A4 richting Amsterdam, tussen Hoge en en Burgerveen, over 7 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen Haarlem Zuid en Battenverdorp 4. A27, Preda utrecht tussen Industrie, avelingen en Lexmond, 8 kilometer. Na een ongeluk zijn alle rijstroken weer open. Op de A29, Rotterdam-Bergen op Zoom is de Heinedoortunnel dicht. Dat is na een ongeluk, vanaf knopende Vaanplein staat file. En op de n 11 Bodegraven Leiden, voor van aan de Rijn-West, 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Star. geweest voor de Patro is dit. Denk het ook, ja. The Living Color met uh, The Solace of You. Dat was de opvolger van uh, Love, Wears It Ugly Head ja. Uit uh, 1989 alweer. Ja. Hey. Um... Het is druk op de velden, hè? Ja. Kun je even een klein tussenstandje zonder Nou, dat, uh, dat kan ik wel doen. Maar ik uh, kan ook nog eventjes uh, vertellen voor de, de autosportfans... dat uh, Max Verstappen de strijd heeft moeten staken. Want uh, er was een technisch probleem uh, aan uh, de Toro Rosso. Hij heeft hem zojuist aan de kant moeten zitten. Dan naar het voetballen, want daar uh, gebeurt ook het een en ander. En dan hebben we het over de, de tussenstanden in de Eredivisie. Ajax tegen Twente, 0-0. psv Kambuur, laatste doelpunt werd gemaakt door Luc de Jong, 2-1. Willem 2 tegen Feyenoord staat nog gelijk, 0-0. AZ tegen de Graafschap, 2-1. Vitesse tegen Utrecht, 1-0. heracles 0 ADO Den Haag, 0-0. excelsior Pexwolle 0-1. Nick Roda, 1-0. En Heerenveen tegen Groningen, dat staat op dit moment 1-1 dat waren de standen op de velden. Ja. Het is acht minuten over drie. De eerste van mei 2016. Dit is Zandvoort op zondag met Anders Zalmergen en Jaap Koper tot aan vijf uur. Met muziek en informatie. En die muziek doen we nu met de Blue Monkeys. Hier zijn ze met Dicking Your sea. I just got a message, baby. So sad to see you right away. The world is a It'll get you in the end, it's got with bad Oh, I know I should come clean But I prefer to see. That I was just myself again Op zondag, your scene. en Het leuke van de Blue, Monkeys is, de Blue Monkeys is dat ze in 2007 weer bij elkaar zijn gekomen. En nog steeds bij elkaar zijn. Oh, ja, nou dat is het lang vol. Dan houdt ze het zeker lang vol. Ja. Ze hebben vorig jaar nog zelfs een album uitgehaald. Die heet uh, If Not Now, When. En die heeft geen ene moeder gedaan. Ja, maar dat gebeurt wel eens vaker. Dan, dan is het leuk om weer terug te komen. En dan zie je ineens van, hé, hey, het werkt toch niet zoals het zou hadden moeten werken. Het is, denk ik, nu zo'n beetje kwart over drie. En we gaan weer even terug naar eerder deze week. Want wethouder Kuipers die is naar Noordwijk geweest om een aantal paalzitters uit Zandvoort een hart onder de riem te steken. En dat, dat was ook, ja. Gemeld door diverse Zandvoortse media. Dan kan ik er ook wel even bij zeggen. En een van die mensen die uh, namens Zandvoort in die paal is geklommen. dat is Irma de Jong uh, van Middelkoop uh, geweest. En uh, nou ja, toeval. Ik uh, was uh, ja, toch bezig uh, de hele dag uh, om te kijken of ik wat interviews. En ik uh, rij in de straat waar zij woont. en ze was thuis. Dus ik denk, ik uh, gooi gelijk even een microfoon onder uh, het. Uh, ja, onder de snuffert en vraag van, van ja, hoe, hoe ze dat heeft ervaren. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Afgelopen weekend is er weer een, een actie geweest. Want we hebben hier natuurlijk een, een, een paalzetactie gehad. Maar in Noordwijk is hij, ja, op het moment dat wij dat interview hier doen... is hij nog, denk ik, aan de gang. En een van de mensen die uit Zand, van Zandvoort uit meedoen... is Irma de Jong. Die ook uh, gezeten heeft. En misschien nog gaat zitten. Of uh, doe je dat niet meer? Nou, als er in Katwijk weer een plaatsje vrijkomt. Dan uh, ga ik me opgeven voor Katwijk. Absoluut. Um, ja, want, want uh, is het dan nog steeds nodig... dat, uh, dat wij uh, uh, dat onder de aandacht moeten hebben... Di dit verhaal over die windmolens? Ja, dat is inderdaad nog steeds nodig. Minister Kamp moet overtuigd worden van het feit... dat we niet tegen windenergie zijn... maar dat we wel heel graag willen... dat het nieuw te bouwen windmolenpark op IJmuidenver komt. Achter de horizon, zodat er niemand last van heeft. Um, nou hebben jullie uh, van de week ook een kleine steunbetuiging van de wethouder zelf, van wethouder Kuipers gekregen. Ja, dat was een hele leuke verrassing. Gisterenmorgen, toen ik op de paal zat met weer en wind... stond daar plotseling uh, de heer Kuipers uh, onder de paal. Die mij aankwam moedigen. Dus dat was, uh, ja, vond ik ontzettend leuk. Uh, want paal zitten, dat doe je niet zomaar uh, uit uh, vrijwillen, hè? Nou, ik heb het inderdaad echt gedaan om actie te voeren tegen dat park. En uh, voor de rest was het ook voor mezelf een overwinning om door het hoogwater uh, die paal op te gaan. Gelukkig geholpen door twee fantastische mannen van de KNRM die op vrijwillige basis in Noordwijk mensen de paal op- en af helpen. In een overlevingspak hijsen en zorgen dat je veilig boven en beneden komt. Ja, wat, wat, wat, wat, heb je ook hier in Zandvoort meegedaan? Ik heb in Zandvoort niet op de paal gezeten. Alleen erop, eronder, ertussen enzovoort gelopen. En heel veel foto's gemaakt, zoals zoveel Zandvoorters. Ja, ja. Maar nu zag ik mijn kans gewoon om ook op de paal te zitten. Ja. Uh, is dat uh, toch wel een aparte beleving? Als je, uh, want het was een soortgelijke paal die hier ook uh, heeft gestaan. Dezelfde paal, die is verhuisd naar Noordwijk. Ja. Het, ja, het is bizar. Ik had een boek meegenomen, ik heb geen letter gelezen. Ik heb me geen minuut verveeld in die vier uur. Ja. En ik had het makkelijk nog twee uur volgehouden. Ja, want uh, dat is, wordt, uh, in een uh, vorm wordt, er, uh, wordt dat uh, gedaan. Uh, en jij bent dan een van de mensen die dat dan ook doet. Uh, vier uur, in, geen zit. Maar wat, wat, wat, wat, wat kijk je daar naar? Uh, zee? Vooral naar de zee. Het was een uh, fikse hoge zee. Er kwamen continu uh, buien over op het moment dat je op de paal zit... het was al een behoorlijk windje. Het was windkracht 6. Maar dan voel je hem aantrekken en om die paal heen gieren. En dan zie je in de verte zie je het weer donker worden. Nou, ik heb een hagelbuig gehad. Ik heb een flinke hoosbuig gehad. Maar ik heb ook af en toe opklaringen gehad. Sternen zien duiken. Uh, af en toe een verloren wandelaar. Want vanwege het weer ja, lopen er natuurlijk niet zo heel veel mensen op het strand. Ik vond het machtig. Nou zie ik ook nog petities liggen... Uh. Hoeveel hebben jullie er inmiddels uh, al bij elkaar... als het uh, gaat om de Stichting Vrije Horizon en Verzet Ik weet het niet precies. Uh, ik heb iemand horen zeggen dat op dit moment... Ik meen... Uh, wat was dat nou? Nou, dat, het, het, het, het zal wel. Want je moet er 40.000 hebben, geloof ik, toch? Volgens mij moet je er minimaal 40.000 hebben om het in de Tweede Kamer aan te bieden. Maar het schiet al wel aardig op? Het schiet behoorlijk op en we gaan door. We gaan straks uh, naar de sluiting van Noordwijk. En uh, dan onderweg gaan we gewoon nog meer handtekeningen ophalen. En denk je dat dat er helemaal in zit? Ik denk het wel. Er zijn altijd mensen die op het strand lopen. En als je ze aanspreekt en met een duidelijk verhaal komt. We hebben de flyers mee. Die heel goed laten zien hoe de horizon eruit gaat zien. Als minister Kamp zijn zin krijgt. En mensen schrikken daarvan. Dat merk je. Er zijn toch uh, genoeg strandwandelaars die wel van uh, de ongerepte natuur uh, op, uh, op het strand en dus van de uh, zee uh, willen zien. Ja, zeker weten. Dankjewel. Graag gedaan. Oh, no. Masterpiece To waste time on the masterpiece. Uh, you should be roaming me, you should be roaming me. You uh, a real-life fantasy, you a real life fantasy. You're real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. So to we Living dangerously. <laughs> Koper was net in gesprek met Irma Middelkoop de Jong. Of uh, Irma de Jong Middelkoop, zo moet ik het zeggen inderdaad. <laughs> en daarachter hoorden we. DNCA Cake by the Ocean, een grote hit van dit ogenblik. Zometeen over twee platen. Iemand van de sv Zandvoort toch? Ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Oké. Okay. Van de, de tussenstand op de velden. Een doelpunt bij Ajax. Ajax heeft 2-1-0. PSV Cambuur 3-2. En nek Roda JC is 1-1. You're saying the Doobie Brothers met the doctor. een onbekend nummer van de uh, Doobie Brothers. Die heet The Doctor. En daarvoor een uh, wat bekend nummer van Madonna. The Beautiful Stranger uh, was van de film. The, the Spy Who Shacked Me. Ja. Yeah. Michael Myers heet hij geloof ik toch? Of niet? Zoiets uh, ja. ja. Goed. Het is uh, half vier geworden. Ja, wie hebben we aan de telefoon? Nou, we hebben, weer een, uh, we hebben weer iemand aan de telefoon. En dit keer is het het goudhaantje van de SP Zandvoort. Uh, en dat is uh, Koen Michielsen. Uh, goedemiddag Koen. Ja, want uh, ja, de na-competitie uh, komt uh, voor jullie aan. Want kampioen worden, dat, uh, dat zit er niet meer in, hè? Nee, dat zit er niet meer in. het is er met de titel vandoor. Ja, ja dat, uh, dat gebeurde geloof ik een week of drie, vier geleden tegen Buitenveld. Dat was een cruciaal duel. Uh, en, en die wedstrijd uh, die ging uh, verloren. Maar uh, jullie verkopen toch wel de laatste, de laatste paar weken jullie huid erg uh, uh, duur, moet ik erbij zeggen. Ja, we waren niet echt meer in ons eigen spelletje. Nee, nee vorige week een thuiswedstrijd die met 4-3 wordt gewonnen. En gisteren uh, traden jullie aan tegen Koninklijke HFC. Yes, yes. Ja, ja. Wat, wat, wat, wat was dat voor een tegenstander, Koen? Uh, nou, ik kan me nog herinneren dat we um, in de eerste helft van de competitie... Uh, dat, we daar, dat we gelijk speelden thuis tegen HFC. Ja. Maar um, ja, als je zo achteraf kijkt, toch wel cruciale punten, toch, die uit liggen. Ja. En, uh, nou, het is gewoon een ervaren ploeg. Het is gewoon echt uh, allemaal wat oud, uh, hoog, um, sommige betaald voetballers. En, ja, uh, ja die komen er allemaal samen. Je ziet gewoon dat er heel veel ervaring is. En, uh, maar ja, uh, deze wedstrijd uh, hadden, we toch, uh, hadden we toch een beetje kunnen overroelen met, uh, met onze conditie en uh, ja. ons eigen spel. Weer een beetje het oude spel, uh, wat we... Uh, begin van het seizoen hadden, dat herpakte we een beetje. Ja, want je, want je hebt al eens eerder gezegd, hè, van, van dit, dit, dit team, wat, wat, wat hier rondloopt, dat is ook echt een team, hè? Ja, zeker, ja. ja? Dus, uh, nou, ik, ik was het een beetje kwijt de laatste paar wedstrijden, ja. maar uh, ik zie nu toch weer wat er allemaal om blessures en alles, ja. maar nu uh, dat iedereen weer een beetje fit in te raken en ja. iedereen in de nakompetitie zie je dat toch wel weer uh, het vertrouwen terugkomt en het oude team dat weer helemaal. Uh, ja. Het is ook gewoon een team omdat uh, ja, we werken allemaal voor elkaar. Ja. Het, is, het, is niet, uh, uh, het gaat niet om de persoonlijke acties of uh, nee. persoonlijke foutjes of wat dan ook. Het wordt allemaal hersteld voor elkaar. Ja. Maar uh, het, het kan nog wel eens voorkomen dat, uh, dat je dan na de wedstrijd wel eens uh, uh, even elkaar erop aanspreekt, maar uh, de wedstrijd erop, dan staan jullie er weer. Is het zo'n beetje dat, uh, dat verhaal van SV Zandvoort voor dit jaar? Ja, zeker. Ja. Komt dat ook door, door de trainer die jullie hebben? Um, ja, ik denk dat, wel, dat hij wel uh, invloedrijk is, maar ik denk ja. dat het toch ook vanuit onszelf komt. Ja. Uh, geeft hij ook dat, dat hè, aan jullie? Dus het vertrouwen uh, en zegt van nou zo wil ik het hebben, maar jullie moeten het doen? Is, is, moet ik het zo ongeveer zien? Uh, ja, hij, hij, hij stuurt ons waar nodig en verder laat hij alles aan ons over. Duidelijk. Um, maar die wedstrijd uh, zoals gisteren, uh, dat was, uh, nou ja, uh, wat je al zei. Hè? We, we konden met, uh, met onze conditie konden we ze, uh, waren we een beetje de baas. Uh, dat, dat, uh, dat is wel gebleken, want uh, jij hebt twee goals uh, weten te, te maken. Ja. Be beschrijf de eerste is. Uh, de eerste ja, was een uh, bal vanuit achteruit van ja. Ronald uh, Kales. Ja. richting uh, Mitchell Braamsel. Die dus ik uh, kwam van uh, rechtshalve uh, over de rechterflank op. Ja. En uh, ik uh, startte in de spits ja. en uh, ik liep mee uh, met de bal. En uh, Mitchell bracht hem voor en ik kon hem uh, met mijn hoofd binnenschuiven in de lange hoek. Dat, dat, dat was dus 1-0. Uh, was het allemaal nog in de eerste helft of uh, was dat dan in de tweede helft? Dat was in de eerste helft. Dat was in de eerste hel. Ja. Die tweede goal. Ja, die tweede goal uh, kreeg ik de bal uh, voor de 16. Ja. En uh, nou, ik, ik uh, wilde een man passeren, maar die uh, tackelde mij, dus ik kreeg een vrije trap mee. Ja. En uh, vervolgens uh, zag ik dat de keeper niet echt uh, zijn muur goed had opgesteld. Uh, een beetje de kleinste man aan de buitenkant van de muur. Ja. Dus ik uh, dat vond het wel gunstig en uh, ik wist die bal er overheen te krijgen en... Uh, de score uit vrije trap. Ja, ik, dat moet toch wel een uh, lekker gevoel geven. Hè? Ja. Want, want uh, dat, dat, ja, ik, ik zie dat wel eens op televisie. Maar bij, het, uh, ja, bij, bij jullie zie ik het soms ook wel eens, maar dat moet je maar wel kunnen. Precies, ja. ja. ja ik, ik, ik, ik, ik, ik voelde me gewoon lekker en ja. uh, ik was weer in mijn vel en uh, ik dacht van nou weet je, ik neem hem gewoon en uh, ik weet dat ik het kan. Ja. Ik herinner er ook best wel vaak op. Ja. En hij uh, ging erin. Ja. <laughs> dat, dan, uh... ja, dat, uh, dat, uh, dat vertelde Laurens uh, dan ook na afloop van ja, hij, uh, het uh, ploft ook precies in de, in de juiste hoek, uh, ploft hij ja. die erin. Dus. Uh, ook in de eerste helft, of was dat al in de tweede helft? Dat was in de tweede helft. Dat was al in de tweede helft. Ja. Uh, maar daarna hebben, het, uh, hebben jullie de boel uh, aardig uh, weten uit te spelen, geloof ik? hè? Ja, we hebben echt, uh, nou, je zag gewoon dat zij uh, conditioneel op waren. En, ja. Ja, wij wisten dat gewoon te benutten. Mm -hmm. um, we, we speelden gewoon een heel rustig spelletje. Echt heel, het was echt een kalm zetje op een gegeven moment. Ja. En, uh, nou, we gingen het uiteindelijk lekker uit voetballen. We waren, we waren nog een paar keer gevaarlijk geweest. Ja. Ja. En het is gewoon een beetje dan af en toe een beetje te bent weet je wel. En ja. uh, ook gewoon met die ervaring die zij hebben. Ja. Is het uh, gewoon soms gevaarlijk. Ja. En uh, er is een paar echt goede kansen voor hun Eén die echt een centimeter uh, naast ging. Of ja. uh, over de voor de goal uh, langsrolden, ja. maar verder wisten uh, ja, we ons eigenlijk wel uh, goed staande te houden. Ja, hoe belangrijk zijn dit soort wedstrijden dan nog uh, voor, uh, voordat je aan die na-competitie uh, begint? Want ja. ik kan me voorstellen dat uh, als je ergens een, een knauw krijgt, hè, dat er een tegenstander is die zegt, nou uh, huppatee, we, we prikken er even drie goals bij die SV Zandvoort erin, dat dat toch wel even een deuk in het zelfvertrouwen geeft. Ja precies. Ja. Nou, voor, voor mij persoonlijk zijn ze echt, echt heel belangrijk. Ja. Want uh, het, gaat, het gaat toch niet alleen om, meer om de punten en de competitie. Dat is allemaal, je kan wel zeggen van het is gespeeld en dit en dat. Maar mm -hmm. je, je staat er toch ook voor... Ja, voor SV En je wilt ja. niet uh, nu maar gewoon een handdoek in de ring gooien... en uh, alles volks daarna de nacompetitie. Die wedstrijden van nu tellen ook mee. Yes. Yes. Uh, Juist. Je, wat je zegt van nou, als je deze wedstrijden verliest en het zijn tegen lage ploegen, dan, ja. dan ga je toch echt met een, met een uh, ja, slecht gevoel de nacompetitie in. En dat is, dat is dus niet uh, uh, jullie streven om in ieder geval. Gewoon, nee. uh, We met... willen echt gewoon uh, goed doorpakken en zoveel mogelijk doelpunten maken en zo goed mogelijk voetballen. Ja. En uh, dan um, zo sterk mogelijk de nacompetitie zien te gaan. Wanneer begint hij? Uh, kijken. we hebben 14 mei de, de laatste competitie, we zijn de 21 mei uh, begint de na competitie. Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel uh, uh, succes uh, samen met die, uh, met die jongens van SV Zandvoort. Ja. En, Dankjewel. En uh, nou, ik denk dat, uh, dat we elkaar nog wel tegenkomen. Ja, zeker weten. Ja. Goed, dank je Koen en uh, veel plezier. Something is beautiful, it's full of life, and it is all blue. I see a sunset. Zoom met White Tiger, een uh, aankomend hitje van dit ogenblik... en daarachter Jason Mraz met The Freedom Song. 16 minuten voor Jaap Koper, wat hebben we klaarstaan? Nou, we hebben, uh, laten we eerst nog eventjes het actuele uh, verhaal er nog even bij pakken... Ja. want uh, de Grand Prix van Rusland is uh, gewonnen door uh, Nico Rosberg. Dat uh, wekte niet zoveel verbazing, want hij uh, was uh, gestart van uh, de pole position is nauwelijks echt in de problemen geweest. Uh, uh, wat ik wel dan altijd leuk vind... hoe reageren ze dan na afloop? Want uh, de verhoudingen tussen Rosberg en Hamilton... Uh, die zijn niet al te best. En als ik nu ook weer naar, dat, naar het scherm kijk... dan uh, zie je dat ook heel duidelijk in, uh, in beeld. Uh, die Hamilton uh, die bemoeit zich ook helemaal nergens mee. Uh, het was uh, gewoon helemaal lang, zo lang mogelijk ophouden. En uh, voor de rest, uh, het, uh, het boeit hem uh, lijkt het allemaal niet zo. Maar goed, Rosberg, winnaar... Uh, uh, Verstappig geen punten, want die viel ergens uh, halverwege de wedstrijd uit. Dus dat uh, is dan uh, dat verhaal. Dan uh, naar gisteren. Uh, we, hebben, uh, we hebben een reddingsbootdag uh, gehad, 2016. Uh, dat uh, gebeurt uh, volgens mij jaarlijks. En dat is uh, voor de mensen die aan uh, de wal uh, zitten... en dus geld uh, doneren voor de KNRM die krijgen dan zeg maar zo'n dag dan terug van... wat doet die KNRM nou allemaal? Nou, daarom ben ik ook eventjes op het strand geweest bij Beats Club 10. Want daar was dan de mogelijkheid dat iedereen zich kon verzamelen. Er, kregen, ja, er was van alles en nog wat was er te doen. En een van de medemensen die ja, op, op die rekeningsboot zit... Ja, zij is grama. Maar ja, dat zal je ook wel horen in de introductie van het gesprek. Dus luister zelf maar. Ja, het is Reddingsbotendag. Reddingsbootdag, moet ik eigenlijk zeggen. Het is wel een lange tijd dat ik zelf weer eens op pad ga voor een reportage. Maar dat doe ik ook niet met zomaar iemand. In het dagelijks leven is hij boekhouder. Dan is hij ook nog eens een keer voorzitter van een toneelvereniging. Van de toneelvereniging Wim Hildering. En hij stapt ook op een reddingsboot. Ja, klopt. Ja, ik ben een opstapper uh, uh, op de Annie-Paulussen. Uh, we hebben het over Heinz Grama. Dat zal ik maar even bijzeggen. Even de introductie voor de mensen thuis. Um, ja, wat is uh, de reden waarom jij ooit bent ingestapt bij de KNRM? Nou, ik ben ooit ingestapt uh, omdat ik uh, eigenlijk al heel lang op een katamaran zeil. Mm -hmm. en, uh, dat vond ik zo'n mooie hobby. en uh, Ik wilde er wel graag wat bij doen. En daarvoor heb ik voor de KNRM gekozen. Omdat dat gewoon op basis van een piepsysteem is. Peter, Dus wanneer de pieper gaat kan ik weg. En hoef ik niet de hele dag op een post te zitten. Zoals bijvoorbeeld bij de brigade. Nou, wat, wat trekt jou aan in dat werk? Water. Mensen helpen. <laughs> hey, vooral mensen helpen. Ik, ik vind het leuk om mensen te helpen. En, uh, en ja, in, in wat voor situatie dan ook. Maar zie jij als watersporter bijvoorbeeld ook dingen uh, waarvan je denkt... Nou... Zit je dan ook wel eens hoofdschuddend op je boot? Ja, zeker. Kijk, uh, ik, ik, kijk ik bekijk het vanaf twee kanten. De ene kant is natuurlijk uh, is gewoon mijn hobby en ik, uh, daarvan weet je wat de gevaren zijn. Uh, maar toch maak je met de reddingboot uh, dingen mee in andere omstandigheden. En dan bekijk ik het ook vanuit een ander perspectief. En vanaf dat moment ben ik wel zeker meer om mijn eigen veiligheid uh, gaan denken op het water. Uh, is dit ook, want ik heb me laten vertellen dat het speciaal dit speciaal voor de donateurs is? Ja, klopt. Uh, we zijn een, um, een uh, organisatie die niet afhankelijk is van subsidies. Mm -hmm. Wij hebben donateurs en, uh, en, en daar bestaan wij van, giften en donateurs. En deze dag die, uh, is eigenlijk om aan de donateurs te laten zien... van dit is het werk wat wij doen. Ja, want uh, dan weten ze ook even waar de centen blijven in, in dit geval. Ja, klopt. Kijk, de boten varen niet voor niets... En uh, dat is best een dure hobby, maar het, het is wel een hele belangrijke hobby. En het is natuurlijk uh, uniek in deze wereld, in de wereld nu, dat er een, uh, een um, organisatie is die mensen redt zonder overheidsteun. Dat moet jou dan ook nog wel ergens in een ander opzicht nog wel aanspreken. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Ik denk, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen voor zijn eigen veiligheid uh, zorgt. En, uh, en dat wij daarin mogen ondersteunen. Dan uh, nog even wat anders, want uh, natuurlijk dat botenhuis waar bijvoorbeeld de Paulussen uh, staat... Nou ja, dat is natuurlijk ook, uh, daar moet ook nog wat mee gebeuren geloof ik. Ja, daar moet zeker wat mee gebeuren. Uh, we merken gewoon dat, we, uh, dat het wat verouderd is. Het botenhuis staat al een aantal jaren en uh, er, wordt, uh, er zijn nu plannen om een, uh, om een verdieping erop te zetten... aan de achterkant en uh, uit te breiden met twee dakkapellen. En het wacht is uh, op uh, toestemming uh, naar aanleiding van de bouwvergunning. En dan uh, voldoet ook het boterhuis en alles wat, uh, wat daarin uh, staat, weer een beetje aan de eisen van deze tijd? Ja, klopt. Wat we bijvoorbeeld nu missen is uh, als ik uh, een actie heb gehad en ik wil terug naar mijn werk, dan, dan kan ik niet echt douchen. Nou, dat zijn kleine dingen, maar dat zijn wel essentiële dingen. Wil je gewoon uh, blijven voortbestaan. En in deze tijd is het, is het gewoon heel belangrijk dat dat soort dingen kan. Goed. Heink, dankjewel. Jaap, ja, bedankt. I wish people stop and start listening.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 en ze zijn de afsluitende act ja. Haarlemstrots Chef Special met ja. Birds. Ja, en het, uh, dat verbaast mij ook niks dat zij dat uh, doen... want ze zijn de status van uh, gewoon een klein beentje wat ze ooit in Harlem zijn geweest, uh, al lang ont, uh, ontgroeid. Uh, het verhaal is, ja, hoe gek het ook mag klinken... maar het ligt toch ook hier binnen CFM, ja zeker, want... In november 2009 kwamen ze uh, bij uh, toen nog collega Menno Hoekstra uh, aankloppen. En zeiden ze van ja, we hebben een bandje en we willen ergens uh, spelen op de radio. Toen zei uh, Hoekstra van nou... We dacht je van alternatieve Alternative FM. En zo geschiedde. Dat gebeurde toen nog in het pand aan de Gasthuisplein. En door het draaien van dit nummer... heb je toch een klein stukje alternatieve FM... bij de Zandvoort op zondag gebracht. Ja. Want ja, toch was het zo dat, dat we ze met z'n vijven... In dat, in dat kleine hok hebben weten de duwen. Maar ze hebben het er nog steeds over. Andor. Ze hebben het er nog steeds over. Want twee jaar geleden waren Marcus en ik bezig... voor alternatieve FM om opnames te maken voor de daar wordt he, die dan ook uh, mm -hmm. dan, uh, afgewerkt wordt. Ja, en wie uh, stond daar te repeteren in de grote zaal? Uh, zij, uh, de mannen van Chef Special. En uh, nou, ze wisten feilloos van... CFM, ja, dat was een uh, goede ervaring, want uh, we, we wisten het nog... de ramen waren beslagen, en dat was ook zo, want het ja. was in november... De ruiten waren gewoon beslagen en ze speelden twee nummers... en ze hebben het er nog steeds over. Dus het ligt niet aan uh, ons dat ze ooit nog eens een keer uh, bij ons uh, zouden... want dat willen ze best wel, maar het ligt aan de managers. Okay. En, ja, uh, dus voor een Prince en, uh, en een kop koffie komen ze niet meer. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, dan die... dan uh, gaan we over drie weken of over zes weken een houden. Dan, uh, <lacht> <lacht> <lacht> dan, dan moet je dat daar bij bevrijdingspop uh, de, dus uh, gaan proberen. Maar goed, um, ik, uh, als we nog even met een scheef oog uh, gaan kijken naar de tussen... In die uh, competitie. Want daar uh, want, ah, wordt uh, driftig uh, gespeeld. Uh, de, de wedstrijden uh, zijn nog aan uh, de gang. Uh, ja, ja, nou, we, nou ja, goed. Dan gaan we eerst even gewoon lekker naar Bevrijdingspop. Uh, dat lijkt me ja. ook een goed idee. Uh, want het programma van Bevrijdingspop is uh, bijzonder. Zeker ook omdat uh, 1980 uh, dat festival voor de eerste keer is uh, georganiseerd door. Ja, dan moet je goed kijken. Ilko van der Linden, want hij is de bedenker van bevrijdingspop. En er was niks in Haarlem. Dus ze nee. zijn toen begonnen op de botermarkt. Daar is het bevrijdingspop ooit begonnen. En nu doet heel Nederland het. Um, heel erg bijzonder is dat, dat, daar, ja, dat er dus een behoorlijke line-up is. Share special is er één. Maar, wat dacht je, bijvoorbeeld van the Night? En ook die kunnen we zeggen, die hebben we hier binnen CFM Zandvoort ooit ja. gehad namelijk. Maar dat was dat Suus de Groot inder eentje hier stond te spelen. Nu staat er een hele band omheen. Uh, de winnaars van de Rob Agda Award, waar, we, uh, waar wij dus als, uh, als Alternative FM ook heel veel aandacht hebben spelen ook. Want Mantra uh, mag dan uh, de, de, de, de opening uh, verzorgen. En van, wat voor muziek is dat? Ja, dat is een beetje, hoe moet ik het zeggen, uh, een beetje psychedelisch. Uh, toch wel, uh, maar ook alternatief. Een beetje, beetje, beetje, beetje, beetje ruig. Ja, het, is, het, is, het is een ja. beetje, beetje, beetje ruig. Uh, een beetje harde muziek. Dus, uh, dus je moet er wel, uh, je moet er wel uh, van schokbestendige oren moet je, uh, moet je hebben. En, uh, ja, voor de rest, als ik kijk naar, uh, voor het hoofdpodium. Nielsen, Ronnie Flex en Lil Kleiner spelen daar uh, John Coffee. Die kennen we ook nog van uh, bijvoorbeeld uh, de, de Lowlands. Hè? Want uh, wat gebeurde er tijdens Lowlands? Dan stond hij daar uh, in de menigte. Toen gooide die iemand een uh, plastic bekertje met bier. En die ving hij zo uit de. Uh, pakte hij zo uit de lucht op. Die man, die John Coffee, die speelt. Een andere band die uh, ook heel erg, uh, uh, nou, behoorlijk bekend is in de wereld. En Henny Vrienden, bijvoorbeeld van Doemar, heeft daar al lovende woorden: is My Baby. Uh, nou ja, Henny Vrienden heeft ook een link met z'n antwoord. Want onze uh, vriend uh, René van Kolum, uh, dat is de drummer van Doemar. En die spelen dus de komende weken ook nog. Uh, niet bij bevrijdingspop, maar wel in, uh, in juni. Uh, de de kabelcubbers in uh, 14 juni, ik ga ja, er naartoe. Nou, dus, uh... dus dat, uh, dat is ja. een beetje het, uh, het verhaal uh, van de bevrijdingspop. En waar ik heel erg blij mee ben, uh, is ook dat deze band die ik nu ga instarten... die komt ook Incognito. Incognito, ja, daar ben ik zo blij mee. Ja. Een beetje ouderwetse uh, nou, uh, uh, Precies. Is het niet Jocelyn Brown? Dit is ja, Brown. Jocelyn Brown. Brown die ja. zal er niet bij zijn. Ja. <laughs> We doen even na vier uur de tussenstanden. En de laatste plaat voor vier uur is In Cogito. Always there. Such a feeling.